uur. Het NOS-journaal is al Thomassen. Goedenavond. Akkoord Frankrijk, België en Luxemburg over Dexia Bank. Cohen tegen benoeming Donner bij Raad van State... en relletje bij Nederlandse turners op WK. Het weer vanavond af en toe droog, morgen bewolkt... en vooral in het noorden wat regen of motregen... In het zuiden is er kans op wat zon. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is dan aan de kust krachtig tot hard. Op de wadden mogelijk even stormachtig. Na morgen blijft het zacht en overwegend bewolkt. Vooral het noorden houdt kans op regen. België, Frankrijk en Luxemburg hebben een akkoord bereikt over de Dexia Bank. De bank heeft voor miljarden aan waardeloze Griekse staatsobligaties... en kwam in de problemen. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de raad van bestuur van Dexia. Wat daarin staat is nog niet bekend. Correspondent Chris Ostendorf. Chris, waarover moesten de landen het eens worden? Vooral over de verdeling van de inboedel van Dexia, over de verdeling van de lusten, voor zover die er nog zijn, maar vooral natuurlijk over de verdeling van de lasten. België koopt Dexia België, het Franse deel komt in Franse handen, maar er was natuurlijk een stevig conflict over de prijs die daarvoor zou moeten worden betaald. En daarbij speelt dan ook nog de vraag wie er verantwoordelijk is voor de problemen van Dexia. Ja, heeft bijvoorbeeld de Franse tak de grootste risico's gelopen in het verleden... bij het aankopen van slechte Griekse staatsschuld en rommelkredieten? En als dat zo is, zou Frankrijk dan niet meer moeten betalen dan België? Of moet nou België de grootste lasten betalen? En kunnen ze dat wel aan? Al dat soort vragen speelden... En natuurlijk de vraag wie er opdraait voor de risico's van een nog op te richten bad bank, De verzameling van risicovolle onderdelen van Dexia... waarvoor de Belgische en de Franse staat garant moeten staan. En ook daarvoor gaat het natuurlijk over de vraag wie voor welk bedrag. En de kans bestaat dus dat voor een groot deel garanties nu uit de Belgische staatskast zouden moeten komen... Volgens sommigen zou dat zelfs om 6.000 euro per beller gaan. Grote risico's waar de Belgische staat niet op staat of zit te wachten. En daar hebben ze nu een akkoord over bereikt. Zij hebben een akkoord. Nu bespreekt de raad van bestuur van Dexia dat. Zijn ze nu mee bezig? Kunnen die nog route in het eten gooien? Nou, in principe wel, ze moeten het natuurlijk allemaal eens worden. Maar het grootste probleem leek tot nu toe echt de oneenigheid tussen overheden. Niet alleen tussen België en Frankrijk en Luxemburg, maar ook België onderling. De Belgische federale staat had andere belangen dan uh, de gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dus uh, nu ze daaruit zijn, lijkt de belangrijkste hobbel te zijn genomen. En is de raad van bestuur van Dexia zelf wellicht, zou je hopen, een minder groot probleem. En dat moet allemaal geregeld zijn voor de beurzen morgen opengaan? Ja, iedereen heeft haast. Uh, België heeft haast. Ze hebben niet voor niets ook de handel in aandelen tijdelijk stilgelegd. Want wat uh, België en Frankrijk natuurlijk kosten... wat kosten willen voorkomen... dat morgen spaarders misschien de boel niet meer zouden vertrouwen... en hun geld van de rekeningen zouden gaan halen. Dus voordat de beurzen ook morgen opengaan... voordat de banken morgen ook opengaan... willen de overheden, willen België en Frankrijk iedereen geruststellen... uitleggen dat er een deal is... en dat het spaargeld van iedereen tot op de laatste eurocent gegarandeerd is. En dat ze ook voor de toekomst... Voor de bank voor Dexia een goede toekomst uitgestippeld hebben. En dat hopen ze dus echt uh, vanavond, of in ieder geval vannacht... of in ieder geval voor morgenochtend vroeg allemaal geregeld te hebben. Dan is de Franse president Sarkozy in Berlijn. Hij heeft een ontmoeting met Angela Merkel. Die twee hebben in, nou ja, in deze turbulente tijd veel om te bespreken. Waar hebben zij het over gehad? Ja, natuurlijk ook over de steun over banken... en over de grote meningsverschillen die Frankrijk en Duitsland hebben. Want dat de Franse president op zondagmiddag op de koffie mag komen... bij de Duitse bondskanselier, dat betekent echt niet... dat ze zulke goede vrienden zijn, Integendeel. Uh, op dit moment is er een groot uh, verschil in de belangen van beide landen. Sarkozy, president van een rijk land... dat elke dag dichter in de gevarenzone komt... Hoe meer beleggers in de gaten krijgen dat hun investeringen in probleemlanden als Griekenland, maar ook andere landen, wellicht niet meer terugbetaald worden. Hoe groter de problemen van Sarkozy zijn en hoe meer hij ook afhankelijk is van Duitsland, de grote geldschieter van Europa. Duitsland en Frankrijk moeten het echt eens worden over de vraag hoe gaan we in Europa banken redden en wie moet voor de kosten opdraaien. Zijn dat de banken zelf of is dat de overheid van de bank waar zo'n bank toevallig gevestigd is kosten op zou moeten komen draaien. Onder andere daarover gaan ze het hebben vandaag in Berlijn. Chris, Chris Ostendorf in Brussel. PvdA-leider Cohen vindt dat minister Donner... geen vicepresident mag worden van de Raad van State. Donner wordt in CDA-kringen genoemd... als geschikte opvolger van Herman Tjenk Willink. Cohen zei in het tv-programma Buitenhof dat hij snel met een motie komt. Maar Wat ik vind, dat is dat ieder lid van het kabinet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 Strijders van de interimregering in Libië zeggen dat ze terreinwinst boeken in Seerte. De stad aan de Middellandse Zee wordt al weken belegerd... maar aanhangers van kolonel Gaddafi bieden nog steeds verzet.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 Frankrijk kiest vandaag de nieuwe leider van de Socialistische Partij. Die moet het bij de presidentsverkiezingen in april waarschijnlijk opnemen... tegen president Sarkozy, correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, hoe wordt die nieuwe partijleider gekozen? Het is voor het eerst dat de socialisten hun kandidaat via voorverkiezingen bepalen. Dus iedere kiesgerechtigde Fransman of Française mag meedoen. Uh, je moet alleen eenmaal, minimaal 1 euro storten in de partijkas... en je handtekening zetten onder, zoals het dan heet, het linkse gedachtegoed. De stembussen gaan over een uur dicht... en als één van de deelnemers meer dan 50% van de stem heeft gekregen... dan is dat de kandidaat. Nou, als niemand die 50% heeft gehaald... Dan gaan de twee beste deelnemers door naar de beslissende ronde... en die zal dan worden gehouden zondag volgende week. Normaal wordt zo'n partijleider toch gewoon op een congres gekozen van de partij... Ja, dit systeem van voorverkiezingen is bedacht kort na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2008. Je herinnert je, Obama, Hillary Clinton die streden toen om de democratische nominatie. Nou, de bedoeling is dat deze Franse voorverkiezingen de achterban net zo enthousiast maken. Dat ze echt zin krijgen in de echte stembusgang die van volgend jaar, als er dus gestreden wordt om het Franse presidentschap... De PS had van tevoren gezegd, nou de voorverkiezingen zijn een succes. Als er meer dan 1 miljoen mensen heeft gestemd, nou die, die opkomst is al bereikt. Dus de stembussen zijn nog open, dus het is al een succes. En er is bij een rechtse partijen ook al voorzichtig geopperd hier om het over een paar jaar ook maar op deze manier te gaan doen. Nou goed, dus nu bij de socialisten. Favoriet voor het leiderschap van de socialisten is de vroegere partijvoorzitter François Hollande. Ja, dat klopt. In alle peilingen staat hij op voorsprong. En die François Hollande, die kennen we nog misschien eh, als de man die heel lang heeft samengewoond met Ségolène Royal. Dat was weer de kandidaat bij de vorige verkiezing in 2007. Die verloor dus. Ze doet vanavond ook weer mee, maar staat op achterstand bij haar ex. De derde die we even moeten noemen is Martine Aubry, burgemeester van de stad Lille, dochter van Jacques Delors. Maar degene die al maanden leidt in de peilingen, dat is François Hollande. Hij is de favoriet.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 In de verklaring wordt de suggestie gewekt dat in dat geval... Europese vertegenwoordigingen in Syrië worden aangevallen. Sport. De Nederlandse turnmannen hoeven na de eerste dag van de kwalificaties op het WK... niet meer te rekenen op een behoorlijke klassering in de landenwedstrijd. Vooral op de onderdelen voltige en de ringen ging het vandaag fout. Bondscoach Hamada liet na afloop zijn frustraties de vrije loop. Hij hekelde de teamspirit en vooral Jeffrey Wammes moest het ontgelden. Jeffrey Wammes I never knew where he was what he was thinking and um I was telling them if you want to become Olympian you have to train like Olympian behave like Olympian and compete like Olympian but ik see any of those maybe it was okay till this level but from there on definitely he is not training like an Olympian that's that's the main thing Hamada heeft vooral aanmerkingen op de mentaliteit van Wammes hij traint volgens de bronscoach niet hard genoeg Jeffrey Wammes heeft ook het een en ander aan te merken op de bondcoach, die volgens hem nooit een eenduidig beleid heeft gevoerd. De ene dag oefeningen doen, de andere dag kracht, de andere dag weer uh, ergens anders verzamelen voor teammeeting, de andere dag weer gewoon heel veel zeg maar uh, niet houden aan één vast programma, waardoor we allemaal niet zo goed wisten waar we nou aan toe waren. Uh, Bart Durlo tot op het laatste moment te inhouden, terwijl hij nog niks heeft laten zien en ja dat soort keuzes en zo, dat is gewoon. Uh, gewoon begrijpelijk. Wammus noemde Hamada ook te oud en niet meer van deze tijd. Een rel lijkt dus geboren en aan topsportmanager Ad Hoskamp van de Turnbonte de, de taak om de boel te sussen. Hamada heeft in ieder geval uh, uh, uitspraken gedaan die uh, niets aan twijfel overlaten hoe hij er tegenaan kijkt. Um, nou, goed, nogmaals, ik denk dat, uh, dat ik niet het type ben die uh, direct naar zo'n wedstrijd uh, in dat soort bewoordingen reageert. Ik vind wel het uh, resultaat ook wat teleurstellend, maar dat zal iedereen, uh, denk ik, het uh, mee eens zijn. Uh, moeten we moeten natuurlijk nog even kijken naar de individuele finaleplaatsen, plaatsen, want die zijn nu uh, extra belangrijk. Um, en dan, uh, zoals het hoort, ga je naar zo'n toernooi even de emoties uh, laten zakken en dan grondig evalueren. Maar er valt wat te evalueren, wat mij betreft. Individueel staan de turners er ook niet zo rooskleurig voor. Ebke Zonderland staat op het onderdeel rekstok na de eerste dag zesde. En alleen de eerste acht plaatsen, zijn, plaatsen zich voor de finale. Om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen is een podiumplaats noodzakelijk. Op het onderdeel ringen staat Juri van Gelder na de eerste dag derde. De Belgische wielrenner Greg van Avermaat heeft de klassieker Parijs Tour gewonnen. Hij troe troefde in de Spurt zijn Italiaanse metgezel Marco Marcato af... die voor de Nederlandse ploeg Vacansoleil Soleil rijdt. De mannen van Orion en de vrouwen van Weert... hebben de Supercup in het volleybal gewonnen. Tijdens de wedstrijden in Zwolle versloeg Orion bekerwinnaar Dynamo met 3-1. De vrouwen van Weert waren met 3-2 te sterk voor Sneek. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Johnson-Hoka. En nog files op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Nog 2 kilometer bij Knoop het Ardene door werkzaamheden. Op de A50 Os naar Arnhem bij Knoop het Ewijk ook nog 2 kilometer door werkzaamheden. Daarna staat ook nog vast op de A73 richting Nijmegen. Voor Knoop het Ewijk 3 kilometer. Nog een lange file op de A58 Tilburg naar Breda. Daar staat tussen Gielse en Knoop het Galder nog 10 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. De regeringen van België, Frankrijk en Luxemburg... hebben een akkoord bereikt over de Dexia-bank. pvda leider Cohen vindt dat minister Donner... geen vicepresident mag worden van de Raad van State. En Syrië neemt maatregelen tegen landen... die de Syrische Nationale Raad erkennen. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de VPRO met Instituut Itserda.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 Dit is Radio 1. VPRO. Sst. Kunt u even heel stil zijn? Ik sta net op het punt een briljant idee is het is alweer weg, hè? Jammer. Het brandde op het puntje van mijn cortex. En nu is het alweer verdwenen. Maar het zit er nog wel ergens in deze hersenpan. Dat weet ik zeker. Nou ja, straks mag ook ik ben benieuwd wat het is. Misschien heb ik wel een mooie oplossing voor een groot milieuprobleem. Of een geniale ingeving om in één keer stinkend rijk te zijn. En dan begin ik een eigen radiozender. Radio Itzarda. Dat is een goed idee. Goed idee. Met hele dag mooie verhalen en merkwaardige geluiden. Geniaal. Hallo daar. Marten Minkema. ja. Ben jij er klaar voor? Zeker. Ik moet even wat aantekeningen gaan maken. Ja, ja, ik ben er klaar voor. Radio is meer dan de som van woorden en geluiden. Het geheel maakt een verhaal. En in of achter ieder verhaal schuilt een idee. En dat idee is de kern van radio. En de bestaansreden van het verhalenprogramma Studio Itzada. Welkom luisteraars. En we hebben ditmaal... Over briljante ideeën bij dit ditmaal. Uh, uh, briljante ideeën voor een oplossing van het fileleed. Een briljant idee voor een nieuw soort piepschuim. Dat heel milieuvriendelijk oplost in de regen. En hier in het Itseda-studiootje zit uh, Gert Mastenbroek naast me. Welkom. Dankjewel. Je bent voorzitter van het Ideeëncentrum. Het Ideeëncentrum. Ik wist niet dat dat zoiets bestond, maar jullie bestaan al sinds 1954. Wat is ja, dat? dat? Kom. Wat is het? Nou, dat is een centrum waar bedrijven met ideeën bij elkaar komen. En in 1954 is de vereniging begonnen, inderdaad, zoals je zegt. En dat was in een tijd uh, na de oorlog. Heel veel bedrijven konden wel wat uh, ideetjes gebruiken. Konden wel wat extra dingen gebruiken. Uh, de bestedingsbeperking sprak er ook wel een woordje ja. mee. En iedereen die een goed idee had om de economie een beetje te helpen... om het bedrijf een beetje weer op gang te brengen... die was meer dan welkom. En dat is nog steeds nodig, hè? En dat is nog steeds nodig. Er zijn een aantal 250 bedrijven aangeschoten bij de ja, vereniging. Nog steeds. Ja. En, uh, ja, en die, die ideeën die daar vandaan komen, die kunnen jullie een push geven. Daar komt het op neer, hè? Daar gaan we en... het straks over hebben. Hè? Doen. Daar gaan we het over hebben. Ja. Uh, maar eerst, als je niet uh, als werker, werknemer ingebed bent in een bedrijf. Uh, maar je staat gewoon als automobilist. in de file op een verkeersknooppunt. waar een constant infarct heerst. Je staat tussen duizenden andere autootjes. en je ziet opeens dat het beter kan. Je hebt opeens een briljant idee. Het overkwam architect Henk Seisling. en uh, dit bericht is van Itserdaar-medewerker Jacqueline. Ik heb natuurlijk eindeloos in de file gestaan. Als we u hadden om heel Nederland in te richten, zou er nooit meer file zijn. Absoluut niet. Maar helaas, niet iedereen wil naar u luisteren. Briljante ideeën, die komen ja, niet altijd. Uh, het was al dat al maar er maar eentje hoor. Het was er maar eentje. Oh ja, bruist het niet in dat hoofd. <laughs> ja, dat was wel. Maar niet, niet constant over files. Filius. Alleen A1 Amsterdam Amersfoort. Fissionen en meer en komt vier kilometer. A2 Utrecht, Den Hogenbos tussen Nieuwegeinzout en Kulmborg, 9 kilometer. Henk Zeisling, werkzaam als architect en senior onderzoeker bij TNO. En de bedenker van de Zeisling-variant. Ik ben benieuwd of dat in het Vandalen staat inmiddels. Nou, dat heb ik niet gekeken. Hij staat wel in de Wegepedia. De Wegepedia, ja, wat is dat? Dat is een afgeleide van... de. Wikipedia, en daar houden mensen allerlei dingen bij over de stand van zaken van de, van de wegen. 4 kilometer, A15 Rosenburg-Hidderkaard, tussen Kloppen, Benelux en Kloppen, Frankrijk. Hier zie je het bewuste weekpark. Daar komen twee verkeerstromen samen: uit Rotterdam en uit Westland. Die zwarte, dat is de verkeersstroom vanuit Rotterdam naar Zoetermeer. Nou, en dan die komt de laatste, ja, ja. Rotterdam. En die gaat hierover, die moet daar doorheen wrikken. Dus twee wegen voegen samen en gaan weer uit elkaar. Ja. Maar je moet, sommige ja. stromen moeten ook kruisen. Die ja. moeten dus weer ja. schuin. Ja. Ja. En daar stond u altijd in. Als ik hier vandaan kom, zie je, dan moet ik er doorheen kruisen. Hm. Tot de dag dat u naar de maquette ging kijken en ja. dacht... Nou is het afgelopen, ik ga ten strijde om mijn plan door te voeren. Staat op zijn kop. Files, oh, die files. files zijn momenten van bezinning. Neuspulken, telefoneren, flirten, denken, mediteren zelfs. Jarenlang stond ingenieur Henk Zijsling op het Prins Klausplein in de file. Terwijl er druk verbouwd werd aan het knooppunt. Uh, nou, er stond ook een intrigerend bord. Dat heette Van Weven naar Breien. Ik dacht, goh, Weven naar Breien? Ja, van Weven naar Breien. En uh, ik tankte daar een keer in de buurt. En er was ook nog een folder over. Van Weven naar Breien. Nou, ik die folder natuurlijk meenemen en lezen. Nou, en weven is dat je van hè, de verkeersstromen door elkaar heen gaan. En brei is dat ze viaducten aanleggen. lange, langgestrekte viaducten gaan ze zo over elkaar heen. Nou ja, dat, uh, dat leek me wel wat, want dan was ik dus eerder op mijn werk. Het licht ging aan in zijn drukke hersenen. Het briljante idee vatte vlam. Simpel, maar briljant. Waarom geen viaduct over de andere snelweg in plaats van het weven en breien van Rijkswaterstaat. Nou, toen ben ik thuis, uh, ik ben natuurlijk architect. Ik heb een dikke potloze stift. Toen ben ik een beetje gaan, uh, gaan schetsen. En nou, toen dacht ik, uh, ik had op een gegeven moment ook een oplossing... om dat weefak eruit te halen. Ja, heel flauw, maar u borduurde voort op het plan van breien en weven. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ik had dat eigenlijk die folder uh, opgepikt, van nou... Uh, ik wist wat breien was en je moet dus daar breien. Is het, was... heel, het is heel simpel. Ja, het was heel simpel, ja. ja. Nou, toen heb ik de... maar, maar is een briljant idee dan altijd simpel? Dat, dat weet ik niet of het briljant nou, het was. Nee. Wel, het was wel een goed idee, dat, dat, dat wil ik wel zeggen. Maar briljant, nee. nee wat is nee. briljant nou, uh, dan? De gloeilamp. We... Ja, dat is een briljant idee, ja. ja, ja, ja. Ja, er stond uh, zo'n groen bord voor inlichtingen. Uh, kon ik een bepaald nummer bellen. Dus dat heb ik gebeld. Mm -hmm. En toen kreeg ik ook de ontwerper aan de, aan de telefoon. Nou ja, ze kan niet enzovoort, enzovoort En opeens viel het stil. Toen vroeg ik nog, bent u daar nog? En toen zei ja, ja, ja, maar ik bel u wel terug. En toen hing hij op. Maar ik kon helemaal niet terugbellen, want hij had mijn telefoonnummer niet. Ja, ja, ik begreep het dus al. Hij had nu ook het licht gezien, maar... Ja, het was voor hem natuurlijk niet helemaal fijn dat een willekeurig iemand opbelt en met een beter idee komt. Jarenlang bestormde Henk Sijsling media, parlement, ministeries met zijn idee. Artikelen, brieven en rapporten verschijnen. Henk Sijsling mag zelfs bij de minister zelf op bezoek, minister Jorritsma van verkeer en waterstaat. 4 kilometer stilstaand verkeer, vertraging zo'n 16 minuten. Dat komt doordat kijkers weer naar de andere rijbaan zitten te kijken. Moet u niet doen? En die zou toch moeten weten hoe het zit met de files in Nederland? Dat uh, was Jortsma en maar nou, die nam toch een besluit. Ze zei nou, dat uh, wat meneer Seisling bedacht heeft... dat is inderdaad een goede suggestie. Die zouden we in kunnen voor, alleen nu nog niet. En dus stond ingenieur Henk Seisling nog steeds elke morgen in de file. Terwijl hij precies wist hoe hij die, die op moest lossen. Op de A4 van hoofdlid naar Vaardingen... tussen en Benelux en Vaardingen-Oost... Nou, toen dacht ik, nou, 4. ik geef het nog een laatste shot. Ik, uh, ik zag zo mijn, uh, mijn dossiertje. Dat was een aardig dossiertje. Ik dacht, nou, ik stuur het aan... alle mensen, aan alle instanties... die ermee te maken hebben in 2004. Naar, en ze doen er maar wat mee wat ze willen. En ja, uh, ik kan niet meer doen. Het is, uh, ik zal helaas in die file moeten blijven staan. Dus dat heb ik gedaan. En... Uh, Eigenlijk, uh, ja, toen werd het stil, hè? want uh, ja, het was over. En in 2005 vroeg de Haagse krant of ze nog een keer daarover mochten schrijven... en of ze mij mochten interviewen. En uh, dat was, werd, werd een heel vreemd interview, want ik had het interview gegeven... en terwijl de journalist het aan het uitschrijven was... plofte op zijn deurmat een uh, beleidsnota van het stadsgewerst Haaglanden... en dat ging hij zo in zitten kijken... En daar bleek mijn oplossing in te staan om mogelijk uitgevoerd te worden. Mijn naam stond er niet meer bij. Ik denk, nou, laat ook maar. Want bij sommige mensen werkte dat ook wel als een rode lop op een stier, die, die naam ondertussen. Komt er dan op zijn minst een bordje bij te staan? Ik Zijsling, uh, viaduct of niet. zo. <laughs> Ik weet het niet. Maar dat was ook een beetje flauwkul natuurlijk. Waarom? Wie kent nou Zijsling? Ja, uh, geloof, zo word je beroemd. Het is ook een beetje kip ei natuurlijk, <laughs> ja, maar, als er een bordje staat van... Wie zegt dat ik beroemd wil worden. Weer een, een avontuur. O, we ook, een avontuur. O, waar we ook een keer meemaken, die democratie. Het was gewoon leuk. Elfens staan ze zeker al het nu. Ah, 15 Riederkerk, hoortoog. Zwischen Rondebaan, zwisch aan de buurt over die Eindelrij. Vier kilometer, met zwier kilometer. Zwischen Arnhemlood, onzevenaar, acht kilometer. Ja, de Seisring-variant. Noemen nog even heel goed hier, want het is wel degelijk de seisring Het Mag misschien niet zo heten, maar het is wel zo. Um, dit is Studio Itzada, deze week over briljante ideeën. Uh, Germ Mastenbroek van het Ideecentrum. Je maakt allemaal aantekeningen naast hem. Je hebt uh, goed meegeluisterd. Uh, dit, dit komt je bekend voor: dat je een mooi idee hebt en dat vervolgens. Uh, ja. uh, dat Dat heel, heel veel moeite kost om. Enerzijds ontstaan ideeën vaak al uit problemen. Je mag zeggen dat als je in de file staat dat er een probleem is. Dat kun je wel zeggen. Anderzijds heb je ook te maken met jouw idee. En als je aan een idee denkt, dan ben je vaak verder al... dan degene aan wie je straks een idee voorlegt. Dus dat moet je al overbruggen. Ja. Maar die, net even terug op die file. Uh, onlangs is de weg uit Geest-Alkmaar weer geopend... nadat het heel, heel lang door de Rijkswaterstaat uh, aangewerkt aan is. Ja. En het aardige van dat probleem was... dat er allemaal smileys stonden aan de kant van de weg. Over elke, op elke kilometer stond er één de eerste acht smileys, dat was echt een treurig kijkende smiley, maar wel met een bord nog zeven kilometer, nog zes kilometer, nog vijf kilometer. En met de laatste twee kilometer stond er een lachende smiley, nog maar twee kilometer, nog maar één kilometer. Ja. Dus dan zie je dat je als, als file rijder eigenlijk een beetje, beetje meegenomen wordt. Ja. Naar, en dat is dan een oplossing van een klein probleempje. En dan zie je een afloop, zie je dan een bord staan, bedankt voor uw begrip. Ja. En dat is dan wel jammer dat dat idee bij iemand op de tafel bij de Rijkswaterstaat gekomen is. Want, om, dat wat, om, wat, om wat te doen. Niemand heeft begrip voor het feit dat je daar heel lang moest staan wachten. Als dat gestaan bedankt voor uw medewerking, dan zeg ik ja. oké. Okay. Eh, want als je daar staat, dan moet je zeggen, nou, dat had je al tien jaar geleden, die weg had je moeten verbreden. Dus bij Rijkswaterstaat is ook wel behoefte aan de, aan aan de, aan de expertise van het uh, -centrum. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Zit de Rijkswaterstaat bij het ideeëncentrum? Nee, niet, nee? Ik, niet ik weet. Dat 250 andere bedrijven? Dus morgen dan gaan we bellen. Zeg, ja, dat is een goed idee. Ja, dat is ook een goed idee. <laughs> zeg maar, um, uh, ik, ik lees hier hè, dat op, op, op, uh, op jullie site dat, uh, dat jullie dus eigenlijk uh, proberen overal een ideeën systeem ja. rond te krijgen bij ja. bedrijven. Hoe ja. werkt dat dan? Kijk, Jan je had, je had natuurlijk de ideeënbus hè, vroeger. Ja, de stoffen in de fabrieken. Jij stond in fabrieken ja. en de, de, de, de, de, de VPRO waar studio Itza uh, onze onderdak heeft gevonden... die heeft ook een ideeënbus nog hangen, maar die hangt in het museum zeg maar, op de vierde ja. etage. En er staat een sticker op, een idee in de bus ermee. Dat staat er. Ja. En dat is een beetje jammer. En het laatste kaartje wat erin is gegooid, dat is volgens mij 40 jaar geleden gebeurd. Want ik heb nog even door gaatjes naar binnen gekeken. Er nou, hm. ligt een heel oud kaartje in met een heel oud logo. Ja, de bus moet ook gelicht worden. Ja, Anders het moet ook gelicht worden. Het niet meer gelicht. Ja, maar het verschil met, ja? met de bus van vroeger en ja. die, die 40 jaar geleden is opgehangen, ja. is dat er tegenwoordig is. De bus moet vervangen door een softwareprogramma. En dat kan je, bij elk bedrijf kan je dat introduceren. En het mooie van zoiets is dat je waar, dan ook, waar je ook zit in het bedrijf en hoe laat het ook is, je kan altijd een idee kan je er kwijt. Kan Goed. je erin storen. Maar je moet wel een, een programma hebben. Want we weten dat iedereen een idee heeft. Ja. Als je bij je bedrijf geen, geen mogelijkheid hebt om een idee in te dienen. dan heeft het geen zin om daar iets mee, mee te doen. Noem eens een voorbeeldje: van de ideeën nou. waarbij het ideecentrum terechtkomt. En waarvoor jullie dan vervolgens zorgen dat het in dat bedrijf nou, een beetje wordt. Wij zorgen ervoor dat bij bedrijven die ja. ideeën behandeld kunnen worden. Ook oh, dat is het. Want die, bedrijven, die ideeën komen natuurlijk wel vanuit de mensen zelf die ja. bij het bedrijf werken. He? Ja. Juist. En omdat het bedrijf is aangeschoten bij de vereniging, kunnen jullie ervoor zorgen Gaan dat het we... idee. Voorbeeldje, voorbeeldje, voorbeeldje. Nou, we hebben uh, zojuist hebben we het idee van het jaar uitgeloofd. Ja. Dat is een idee geweest van. Het zijn altijd heel simpele ideeën, helaas voor de buitenwereld. Dat is een eenvoudig idee. Iemand bij Waterschap de Dommel had een. Uh, een, uh, uh, die ging over waterafsluiters. Hij dacht van nou, dit gaat nu op een hele moeilijke manier. Het kan veel makkelijker. Ja. Die heeft het idee toen ingediend. Maar zijn baas vond er helemaal niets aan. Hij zei nou, volgens mij kan dat niet. Maar hij was zo zelfverzekerd dat het wel een goed idee was. Dat hij het heeft uitgewerkt. Oh. Nog een keer een, een soort prototype gemaakt. En toen heeft hij het weer ingediend. En toen zei zijn baas, oh bedoelde je dat? Oh, okay. dat, dat had ik niet eens gezien. Wat een eenvoudige dus, aanpassing. Dus het is dus die man of die vrouw die dat heeft, die heeft doorgezet? Ja. En die heeft Gebonden, ik. Heeft een prijs gewonnen. Omdat hij door heeft gezet. En, en zijn Overlacht. baas heeft een, een jaarlijks besparing van 125.000 euro gekregen. Kijk. Nou, en die jaarlijks besparing die gaat dus door, want het is elk jaar. En die man heeft een schouderklopje gekregen en een beloning van. Nou, meestal is het een aantal procenten van. 10% het, van de eerste jaar van het sparing, jaar. Geloof ik. Ja. Dat is wel heel ja. voordelig ja. voor het bedrijf. Ook, ja. Natuurlijk. Ja. Uh, we, we, gaan, we, we gaan naar een, een uitvinding. We gaan over naar een, een nieuw soort piepschuim. Uh, Chemicus. Albert Alberts, die heeft een uh, soort piepschuim uitgevonden. En uh, medewerker Gerrit, die, uh, die sprak met hem. Ja, ik, mijn naam is Albert Alberts. En ik ben chemicus hier, ja. Science Park, uh, Universiteit van Amsterdam. Nou, ik, ik, en ik werk dus, uh, moet ik al even voor de volledigheid... ik werk dus onder supervisie van professor Kadi Rotenberg... Ik ben dus een medewerker in zijn groep. Hij is beroemd chemicus. Tuurlijk. Hij is real good guy in een bright red suit. Nou, uh, we waren dus, uh, wanneer was het? Maart vorig jaar, ja. Maart vorig jaar waren we in Amerika. Op een congres over biodegradeerbare, uh, bio-, uh, bioverantwoordelijke, -bio uh, milieuvriendelijke chemie. En. Uh, toen zagen we een paar chemicaliën waarvan we dachten... Hmm. kunnen wij daar ook niet wat mee? Ik ben daarmee aan de slag gegaan. Zo min of meer op de Bonnefoy. Dat was een oud lab. We, we, we zaten vroeger in Roetenseiland, een jaar geleden. Dat was een oud lab daar en dat werd opgeheven. En daar erfden wij chemicaliën van in apparatuur. En dat was toch min of meer een vrijdagmiddag dingetje. En toen deden we een proefje. En toen kwam dit eruit. Ik zal je het aanwijzen... Ik mag dus niet zeggen wat het allemaal precies is, want het is allemaal nog onder patent en uh, weet ik wat. Dan kregen we dit dus uit een van de rare uh, blopachtig spul. Tja, wat moet je ermee? Ja, wat moet je ermee? moet je ermee? Je kan er ook het niet... Is. Ja. Een heel licht, ja, ja, het voelen is? Ja, het zit op glas, maar je ziet ook dat het glas breekt. Vanzelf, Het gaat vanzelf. Ik heb hem niet laten vallen. Mm -hmm. Dus je krijgt er ook geen mogelijkheid van glas af. Ja, wat, wat daarna, hè? Uh, nou, ja, toen gingen we verhuizen... En toen werd alles ingepakt. Styrofoam heet dat, hoe noem je dat, piepschuim. Dus ik heb al die, die verpakkingsmaterialen heb ik, uh, van het terrein afgehusseld. En toen was het meer of meer de grap: van, uh, kunnen wij ook zoiets maken? Maar dan, kijk, styrofoam en dat spul is allemaal van olie. Dat moet ook niet. En het is niet degradeerbaar. Dus dit raak je niet kwijt. Gaat nooit meer weg. Dus kunnen we iets maken wat, wat, wat erop lijkt? En wat dan wel afbreekbaar is, oplosbaar is, voorkomen weggaat. En, uh, en kun je dat ook maken op basis van niet van olie. Dus plantaardige spullen. Dus zijn we van hier naar dit uh, rare blubgedoe. naar veel geëxperimenteer. Zijn we bijvoorbeeld inmiddels hier beland. Dat ziet eruit als ja. schuimplastic met maar dan keihard. Ja, nou, dit is dan hard, maar je voelt hier. Oh, hier is hij zacht. Ja, ja, ja. Hier is hij zacht. Deze kan helemaal zacht worden als wij dat willen. En ik heb hier bijvoorbeeld één. Die heb ik gemaakt omdat die zacht gaat worden. En die is zacht geworden. Oh, ja. Zie je, die is buigbaar. Dus... Dat, dat is een soort tegeltje, ideaal voor kinderspeelplaatsen. Indoorsen. Indoors, hè? Indoors. Kan je van... tegen regelen? Nee, helaas niet. Dan gaat het langzaam weg. En dat is ook de bedoeling. Nou, in deze tijden van de duurzaamheid. Ja, Kassa, gefeliciteerd, miljonair, ja, stil gaan leven. Ja, nou ja, er zijn bepaalde dingen die niet kunnen. Kijk, dit is natuurlijk klassieke technologie... en dat is erop gebaseerd om het heel snel op enorme schaal te produceren. Dat kunnen wij nu nog niet. Dus we moeten iets meer geduld hebben om iets te produceren wat erop lijkt. Het duurt langer. Bovendien kunnen we het nog niet maar het gaat misschien nog wel lukken. Het helemaal zo vele licht maken als de klassieke chemici het konden. Dit is toch het is zo dus... zwaar. Ja, het wordt in de vliegtuigen zo, gaat dat wel schelen. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Begrijp je? Het kan niet en, licht en, en, en goedkoper en groen en beter. Maar we hebben nu inderdaad al geleerd om de, om de schuimdichtheid te sturen... en om het een, een coherent ding te laten worden. In het begin hadden we ook missers. Kan ik je wel laten zien? Kijk, hebben we dit soort dingen... Ja, bruine broden. Ja, die gaan ook lekken en zo. Eén grote smeerboel. Ik heb die voorbeelden niet eens meer zo. Maar uh, we hebben het helemaal uh, weten te controleren. Die gedachte, hè? Nee, zo van die vrijdagmiddag. Ja. Om iets, iets ongewoons te doen. Ja. Heb je dat vaker? Keer nou, dat zou leuk zijn als je het vaker hebt, maar. Uh, ik heb het. Uh, uh, nou ja, het is de eerste keer dat ik het echt uh, meemaak, ja. Kijk, als chemicus. Uh, droom je er altijd van dat je betrokken raakt bij iets wat in productie komt. En de chemie is op dat punt natuurlijk enorm machtig. Want dan gaat het ook op miljoenen tonnen. Hè? Ik bedoel, je ziet geen automobiel voorbij rijden met vijf wielen... waar geen uh, polymerisatieproces van de chemie aan te pas is gekomen. Dus ja, als, het, als het lukt, dan gaat het op enorm volume. Dat heb je toch maar bereikt? Nou ja, we zijn er nog niet. Bedoel, maar het uh, bestaat. We produceren nu zelf uh, op uh, 15 kilo... Per run, ja. Dus ja, als we, we kunnen. In dit lab zouden we wel tot 100 kilo kunnen gaan. Dus tot een pilot plant. Nou ja, dan is de ton niet ver meer weg. Dus ja, dat, dat is een kwestie van ook weer engineering. En, en. En dat doe je in een labje als dit. Doe je dat natuurlijk niet. Het, het wordt onhandzaam. Dus, maar ik, ik bouw het helemaal uit tot, tot we hier uit de voegen barsten. <lacht> tot het Echt niet meer gaat. wanneer komt het bij mij thuis? Nou, als het aan ons ligt. Binnen twee jaar. Oh, I glad I got you? I need your help. Dit is een echte uitvinding, een uitvinding. Ja. Wat is nou het verschil tussen hè, wat, wat Albert Alberts heeft uitgevonden en een, waar jullie mee bezig zijn bij het ideecentrum? Nou, een uitvinding is meer uh, dat er echt iets bedacht wordt wat een kant-en-klaar product of dienst is. En uh, uh, een uitvinding was de stoommachine. Uh, meneer had het over wielen. Nou, een wiel was een uitvinding. En zo zijn er echt, echt dingen. Nu, de computer was een uitvinding. Maar het, een idee, dat is gewoon vaak kan ook een, een idee voor een uitvinding zijn... wat tot een uitvinding leidt. Maar die idee is veel kleiner. En een idee is ook vaak wordt ook een beetje denigerend over gesproken. Mensen yeah. zeggen, oh, het is maar ideetje. een ideetje. Yeah. Yeah. Ja. je hebt het niet over een uitvinding of een innovatietje. Nee. Nog, wel over een ideetje. En als je nu ziet dat hoeveel ideeën er ook niet naar je ontstaan... voordat er iets groots gebeurt... Uh, Steve Apple. Of Steve Jobs van Apple. Ja. Die heeft ook heel veel ideetjes idee gehad, staat in de krant. En heel veel ideetjes, die heeft hij gebruikt. om ik geloof ruim 300 patenten nu te krijgen. Maar het is begonnen met een ideetje. Hij werkt bij Atari. zag daar iets en dat heet, dat kan ik wel gebruiken. Hij stapt over naar Apple. en hij heeft dat ideetje gebruikt. voor een van zijn grootste uitvindingen. Ja. Dus dat is dan een goede volgorde. En het ontwerp van de iPod, dat, dat, dat is echt. er is echt naar, goed naar het ontwerp gekeken. van het transistorradiootje van Brown uit begin jaren 60. Bijvoorbeeld ontworpen met Dieter Rams. Dat is, dat is allemaal... dus ja, hij, oh, ja. Nou, Steve heeft heel veel Lentjeburg ja. gespeeld. Dat is hij ook met heel veel dingen die hij heeft gemaakt. Die, die heeft hij wel, wel vervolmaakt, maar het ideetje kwam van elders. Dat is natuurlijk ook het aardige van de ja. diepte jongen. Die doen het zo knap, dat ze nogmaals... Ze krijgen wel, geloof ik, 300 patenten op hun naam. Maar ze, dat komt maar, van ergens anders. Kijk, iedereen heeft de mond vol over innovaties. Ja. Steeds. Maar het is mooi, hè, mooi te zeggen. We ja. innoveren. Ja. Hè? Nou, zojuist is de innovatie top 100 is, is weer gepubliceerd. Ja? En als je kijkt naar die 100 innovaties, zoals ze genoemd worden. dan ik denk dat meer dan de helft. dat is ook gewoon maar begonnen met een ideetje. Ideetje, hé? Een dus ideetje. Dus een ideetje om iets handig aan te ja. pakken. En een ideetje, en dat om, ideetje dat... moet er natuurlijk wel ja, ja. uitgebreid worden. Nog even wordt. een voorbeeld van een ideetje: van een innovatief ja, ideetje. Ja, nou, Nummer 1. In, in die begroting. Dus Ik zal het niet meer zeggen, Idee, pardon. Dat, dat is slim water geven aan gewassen. Dat, ja? is, dat is een innovatie die op nummer één is gekomen. Waarmee je water kan besparen? Onder andere. En, en, en de gewassen worden er ook niet slechter van. Dus nee. Maar als wij als ideeëncentrum zeggen, nou, dat is een mooi idee voor het idee van het jaar. Dus het, wat, wat is het verschil tussen innovatie en ideeën? Het is past een probleem als je het wil definiëren. Nou, innoveren lijkt me, daar is, daar is een hele kermis omheen. Ja, dat, dat, dat is mijn idee, hoor. Vanuit de, ja, voor een idee. Vanuit de politiek. Zie ik het goed? En innovatie. Er is heel veel geld mee gemoeid ah. geweest. het innovatieplatform was op zich een goed idee. in de uitwerking daarvan heeft x miljard gekost, Maar ze zijn ermee gestopt. En als, ideeën plat, uh, ideeën, pardon, um, als ideeëncentrum hebben jullie niet zoveel... Geld. Nee, dat is allemaal uh, om een low budget. Wij zijn een vereniging. Alle bedrijven ja, ja. die ze lid zijn, die, die betalen gewoon contributie. Ja. En die hebben daar wat voor over. Maar beseffen wel dat al hun medewerkers... want het is ook het aardige van ideeën. Zodat daar je medewerkers de gelegenheid geeft om met je bedrijf mee te denken... in goede en slechte tijden. Ja. Nou, dan levert dat idee op. Ja, maar het idee kan ook bijvoorbeeld zijn van... goh, ik kan de afdeling, crediteuren, en kan ook uitbesteed worden aan India. Dat is ook een En ja. Dan gaan de banen van je collega's... Ja. Dat is niet zo aardig. En heel er ook mee om dat idee te verwezenlijken. Nou, als, als het idee door het bedrijf wordt goedgekeurd ja. en, dan, en dan komt het wel op de lijst van. is het een goed idee om eventueel genomineerd te worden voor het idee van het jaar? Ja, ja, leuk. Dan gaan er mensen. Maar ik, ik, in, je, in je statuten staat toch dat het ook. dat je doel, je doel is dat mensen toch prettig gaan werken? Met Creativiteit, ja. Ja. Creativiteit en werkplezier. Ja. Ja. Ja. ja. Zo ja. wordt het niet bij dat mensen ontslagen worden. Nee, nee, ja, als. stel je ja. voor dat het niet wordt in ja. India. en heel, heel de organisatie gaat plat. Dan is het weer een ander ja, verhaal. Er zijn meer weer mensen, natuurlijk, werkloos. Ja. Dat is ja. natuurlijk wel weer zo. En uh, niet elk idee wat bij uh, ons natuurlijk genomineerd wordt. Zal, zal een besparing moeten opleveren. Zeg ja, maar ook dus, anders. Ja, dus mensen met echte uitvindingen. Dan richt uitvindingen dan Daarvoor verwijzen jullie eh, naar elders. Uitvinding, uitvinding is ja. ook een ja, particulier inderdaad. initiatief. Inderdaad. Maar ja, als je een uitvinding hebt, het ook even. Uh, ik laat u even horen. Acht jaar geleden ben ik met medewerker Gerrit. Ben ik, uh, in het Nationaal Archief in Den Haag geweest. Daar liggen namelijk alle octrooien. maar ook heel veel aan aanvragen die sinds 1911, geloof ik, die, hmm. toen de octrooi werd, werd, werd, werd, werd uh, aangenomen... sinds die tijd liggen die octrooiaanvragen daar. En uh, ja, het is toch, toch heel treurig wat er allemaal ligt... en wat er, wat er niet doorheen is gekomen. We de zullen dus eerst naar de derde etage gaan. Toegangen. De octroi bevinden zich op de derde etage... En we lopen, we lopen door het gebouw met Wat? meneer. Wat? We lopen door het gebouw met meneer. Bergvoets. Wacht even. Ik zal ik in het pasje. De deur moet even open. Want als ik praat en ik kijk niet even hoe het, hoe het ook zit, ja, dan kom ik er ook niet in. Dus dat is een beetje moeilijk. We gaan hier, zijn hier dus uh, bij uh, de, de aanvraagregisters van uh, de Nederlandse Octrooiraad. Van afgewezen aanvragen van octrooien. Dat zijn er nogal een hoop. En u kunt in ieder geval deze kijf inzien. Dan zal ik u laten zien wie er zo al dus is afgewezen met allerlei octrooiaanvragen. Okay. Wanneer spreek je over een octrooi? Hè? En wanneer spreek je over een patent? Is dat hetzelfde? Dat is feitelijk hetzelfde, maar we noemen het nou octrooien. Octrooiaanvragen 60029. Heel automatisch afleverende automaat <laughs> Do door meneer Eduard Frans Hasselman. Hesselman. Hesselman. Ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk was het niet voor productie geschikt. Waarschijnlijk gaf de tekening en was de tekening zo onduidelijk... dat, we, dat men er niks mee kon. <laughs> D. van Hessen in Amsterdam. octrooien vraag onmiddellijk overbrengen van karikaturen, et gedurende het tekenen door de kunstenaar. Oh. Of het is niet nieuw of het is niet geschikt voor uitvoering. Of het is dus niet geschikt voor industriële productie. He, men uh, onderzoekt namelijk bij een octrooiaanvraag eerst of een octrooi nieuw is. He, en dan, daarna ging men ook nog na of dat, dat octrooi dus inderdaad voor hem, uh, wel geproduceerd kon worden. Dus toepasbaar was voor, hem, uh, voor productie in de industriële productie. Maar dat zal dus best een tijdje duren voordat het allemaal onderzocht is. Ja, uh, het heeft, het, uh, wanneer je de registers ziet, dan duurt het een jaar of twee, drie. En dan gaat het nog wel. Maar in 1963 uh, duurde het 14 jaar voordat een octrooi werd ingewilligd. Jeetje. En dat is feitelijk praktisch zo gebleven tot de dag van vandaag... met de procedures die ze toen hebben gehanteerd. Dus als je nu iets uitvindt, dan kan je pas over 15 jaar kan je de, kan je mee aan de slag? Ja. En, uh... Dat is ook niet goed voor de innovatie. Maar ja, dood. goed, het is niet anders. Anders, dan zit je, anders dan krijg je de uh, slaande ruzies van mensen die op een gegeven moment zeggen... ja, maar dat heb ik uit, ook uitgevonden en dat is niet geregeld. Hier, uh, K. Hessemer, Nuremberg, Duitsland. Korte aanduiding, tank als speelgoed. Ja, op dat Trojan maakt het. je vraag? 11796. Ja. Dat ja? Ja, dat is allemaal voor oorlog zitten. Ja. Toen was het nog speelgoed. Ja, ik... Uh... Ik snap, ik snap niet ja, maar, wat er nieuw aan ja, maar, is. Ja, maar het punt is, hè, kijk, je ziet, je ziet alleen maar kaartjes hier. Ja? Maar de papieren die erbij horen, liggen die, die ook hier? Nee, die, die liggen hier niet. Die zijn dus gewoon teruggestuurd. Ja, hoeveel octrooien liggen hier? Ont pardon, octrooien aanvragen. Hoeveel van deze kleine kaartjes liggen hier in het archief? Nou, Dat zijn er in ieder geval wel zeker duizenden. Machine voor het, uit, voor het uitdrijven van materialen in plastische toestand. Letterlichtreclame. Wagen voor het stofvrij ophalen en vervoeren van vuilnis. Aardappelpootinrichting. Ja. Maar waarom zou je dit bewaren? Want het is, het is allemaal mislukt. Of is het meer gewoon voor de folklore dat je het nog eens kan inkijken en een beetje kan lachen? Nee, maar goed, we hebben het in ieder geval overgenomen. Het, gaf dus in ieder geval, het geeft in ieder geval een beeld. Schoenspanners? Het is eigenlijk een beetje toch een treurige verzameling. Allemaal mensen z'n energie hebben ingestoken en nagedacht en helemaal omschreven. En dan eindigt dat in zo'n kaartje. met mislukkingen. Ja, ja onvoldoende. Ja, goed, maar, dan, maar, maar dit is echt in eerste instantie afgewezen. Er zijn ook octrooien die zijn onderzocht. Maar 14 jaar is wel hartstikke lang, hè? Dat ja, dat en, en het, is, het is nog veel erger om een octrooiaanvraag in te dienen... heb je ook nog... Uh, dat gaat niet zomaar. Uh, dat stuk moet in elkaar geflanst worden, verdedigd worden... en mee onderzocht worden door een octrooi Dan kun je zelf niet alleen. Dan heb je iemand nodig die een soort advocaat is. En bovendien nog... Uh, natuurkundig is aangelegd, dus uh, de, jouw vertegenwoordiger heeft nog noter benen twee dus het kost nog academische wat... diploma's plus een postacademiale op opleiding voor octrooigemachtigden. Mm -hmm. Dat is een apart dus, vak. Dus het kost ook handen voor geld om iets aan te vragen. Het kost, het kost behoorlijk geld. Je moet je octrooigemachtigden betalen voor je aanvraag en bovendien onmiddellijk nadat je als je aanvraag is aanvaard, en dat is in dit geval gelukkig niet, moet je dus ook nog octroytax betalen. Ook voor de duur van de aanvragen, dus ook gedurende 14 jaar. Maar dat er nog dingen worden uitgevonden dan? Nou en of, er blijft nog een 300 meter archief overvol uitv uitvindingen. Dus. Ja, mocht wacht even, al deze dozen met de octrooiaanvragen... er zijn er vele duizenden die hier liggen. Ja. Op hoeveel octrooiaanvragen wordt één octrooiaanvraag gehonoreerd? Nou, laten we zeggen, als het één op vijf is, is het veel. Kent u de weg hier in, in al die octrooiaanvragen, dat u ook kunt zien... Nou, daar en daar en dat en dat is er uitgevonden? Is, is, is, uh, allemaal, uh, is het allemaal uh, terug te vinden? Het, het moet in ieder geval terug te vinden zijn. Maar, moment, uh, als ik deze kleine kaartjes die ik hier uit je bak pak. Ja. die zijn ook nog eens een keertje geregistreerd. Nee, dat niet. Nee, nee, nee, nee, dus dat deze hier allemaal, dat is een is. Dit. Ja, nee, dit is een berg van aanvragen die zijn afgewezen. heb hier de doos. Nee, deze, hier, kan je uit. Of niet? Nee, kan niet uit. Zeker weten. Zeker weten. Oh, wacht even. Nee. Het is anders hier. Hij komt daar. Ja. Dus als er iets op de verkeerde plek terecht komt, hè, dat is niet best, hè? Dat is niet best, nee. nee. Dat, dat is, is inderdaad niet best. de komende honderd jaar is het kwijt. Is het, wat, dan is het letterlijk wat je moet lost in the files. Ja, dit, uh, dit bezoek is dus acht jaar geleden aan de Octrooy Archieven. En ik kon me nauwelijks meer herinneren eigenlijk. Dat ik was geweest. Uh, ze lijkt al zo lang geleden. En toch, als ik daar toen octrooi had ingediend, ha was ik pas halverwege geweest met het octrooi nu. Dan ben je al bijna vergeten wat je uitgevonden hebt. Dat is het mooie van ideeën. Ideeën hebben geen last van al die octrooiproblematiek. Mensen met ideeën kunnen het meteen indienen bij een eigen bedrijf... als ze lid zijn van, van het ideeëncentrum. En dan kan er ook snel iets mee gedaan worden. Soms dan, uh, duurt het uiteraard wel even een tijd om over een idee na te denken. Het wordt behandeld, het wordt bekeken of het wat is. En dan heb je het over een paar maanden. En dan is het rondgemaakt. Ja. En dan kan het ingediend, kan het uitgewerkt worden. Kijk, dan moet een rehabilitatie van het ideetje komen. Zo is het. Absoluut. De, de, met uw hart be bezig, we zijn er hard mee bezig natuurlijk. Maar ik zou graag nog één voorbeeld, want ik vind je voorbeeld zo. Maar het is, het is allemaal vrij technisch vaak. Hè? Nou, we hebben een goed voorbeeldje wow. hoe, hoe het kan gebeuren. Bij San Queen bloedvoorziening. Eh, was, was er een microscoop nodig. Ja. Die microscoop die was op de markt niet te verkrijgen. Ja. Toen zei iemand van Nou, ik denk dat ik dat wel kan maken. En het was een, iemand die toen heeft ged gedacht: van nou, ik ga thuis even zitten. Met een heleboel oude dingen. En die heeft ervoor gezorgd dat er een, een microscoop komt die ze echt helemaal 100% nodig hebben en kunnen gebruiken. En daar heeft het ideecentrum ook bij kunnen helpen? En dus, dus... we hebben hem in elk geval gezegd: van heb je goed gedaan. Die ja. heeft ook een prijs, prijs gewonnen. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Dus zo werkt het voor ideetjes die dus het idee worden. En, dan, ja. en ik geloof ook dat daar 35.000 uh, euro mee bespaard wordt. Kijk, een ander idee weer, want echt een knap idee vind ik. Aan het woord is namelijk Gustaf Haan. Um, en hij haakt in op de omstandigheid dat mensen eigenlijk alles al hebben. Niet meer weten wat ze nog meer moeten hebben. Of juist verlamd worden door alle keuzevrijheid. Luister naar Niet Mijn Keus. Even hoor. u o Dat is het merk. En dit was uh, Vogeltje, Vogeltje grijs. Nou, dan gaan we naar de volgende. Die heeft er gekregen: shirt, boek. Dus die zitten op. Ik zal even een cd iets. Die moet ik nog bedenken dat ik Bijn moet ik nog kopen: uh, shirt, iets, cd. Nou, dan ga ik dus naar de cd stapel. Ja, sorry, uh, Gustaf Haan. Ik heb een website of een webshop eigenlijk... waarop mensen dingen kunnen kopen zonder dat ze hoeven te kiezen. Dus uh, stel je, hebt een, uh, je wil een uh, cd hebben... Uh, dan uh, kun je uh, naar mijn webshop gaan, niet nietmijnkeus.nl... en dan kun je gewoon een cd kopen. Dus dan betaal je 15 euro en dan stuur ik een cd op. En datzelfde geldt voor een t-shirt of je kunt uh, bijvoorbeeld wijn... Heel veel mensen hebben geen verstand van wijn. Uh, dus als je in een wijnwinkel staat... is er een enorme overvloed van mogelijkheden. Nou, daar wil je helemaal niet hoeven kiezen... Nou, dat hoeft dan dus niet. Je koopt gewoon wijn bij mij. En daar betaal je geloof ik 60 euro voor. Nou, dan krijg je een doosje van zes flessen wijn opgestuurd. Nou, en er staat dan ook een sticker op niet mijn keus. Dus als je dat schenkt aan tafel, je hebt bezoek en je schenkt die wijn en die mensen vinden het helemaal niet passen bij het eten, dan kun je zeggen, ja, maar het was ook niet mijn keus. Je koopt het product plus het excuus. Precies, je, je neemt, je, je schuift ook een beetje de verantwoordelijkheid af. Maar het is ook een verrassingselement. Het is ook leuk dat je eens een keer niet zelf in control bent, maar dat je gewoon iets krijgt. Ik je geen tijd van. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Nou, dat is heel belangrijk, want ik zelf. Ik heb zelf echt een hekel aan kiezen. Bijvoorbeeld met kleren vind ik dat je... Ik zou het heel lekker vinden om naar een winkel te kunnen gaan... en gewoon te kunnen zeggen, mag ik één broek en uh, twee, twee shirts alsjeblieft? En dat ze dan zeggen, ja hoor, dat kan, uh, dat is dan 80 euro of zo. Nou, dan neem je dat, pak je dat in en dan neem je dat mee. Nou, dit is dus uh, Kitty, Daisy en Louis. Ik las er een leuke recensie van in de uh, Goede Amsterdammer. Dus deze meneer Groenendijk. Deze CD. Ik heb hem zelf nog niet geluisterd. Dan plak ik er dus ook een stikkertje op, niet mijn keus. Dus dat, dat, dat als mensen bij hem door zijn CD-bak kijken en die zeggen: Hé! Hoezo heb jij een CD van Kitty kitty in Lewis? Dan kan hij zeggen: Nou, dat is niet mijn keus. Dat is een beetje het idee. Hebben uh, mensen mensen voor anderen of voor zichzelf? Nou, soms wel voor anderen. Bijvoorbeeld uh, iets. Dus je, er is ook. Ik, ik, vind, ik vond. Uh, iemand wees me al eerder op een andere paradox op, in, op de webshop. Namelijk dat mensen überhaupt moeten kiezen of ze een boek of, of wijn of een t-shirt willen. Dat is ook al een keus. Toen dacht ik, ja, shit, dat is natuurlijk zo. Dus toen heb ik ook een knop gemaakt, iets. En dan betaal je 95 euro en dan krijg je gewoon iets opgestuurd. Dus dan kies je helemaal nergens voor. voor dat is voor de echte, de echte doorgewinterde niet-kiezers, ja. En uh, die wordt gek genoeg wel vaak voor anderen besteld. Ik weet ook niet waarom, maar dan, dan zie ik dat de rekening is betaald... door iemand anders dan waar ik hem naartoe moet sturen. En er zat eerst ook een knop op cadeautjes. Dat je, omdat dat ook. Nou, dat zullen veel mensen hebben, dat denk ik hetzelfde als ik. Ik ben een hekel aan cadeautjes kopen. Want Ja, je moet elke keer weer iets leuks bedenken en je weet niks leuks. En je, het is gewoon vreselijk. Dus, dus ik dacht, als je gewoon een cadeautje. Nou, nou, nou, en dan pak ik. En voor mij maakt het niet uit. Ik heb gewoon een stapel cadeautjes hier liggen en ik stuur je een cadeautje op. Alleen dat sloeg zo hard aan. Dus er waren zoveel mensen die een cadeautje voor iemand anders gingen bestellen. En dan is het nu nog niet eens uh, november tegen Sinterklaas en kerst. Dus daar ben ik mee gestopt, omdat het gewoon te hard liep. liep te goed. Ja, maar weet je wat het is? Het is heel veel werk. Want ik moet dus al die cadeautjes inpakken en ik moet cadeautjes kopen... en ik wil ook weer niet... Ik, ik heb een beetje het idee dat ik niet meer dan drie mensen... hetzelfde ding kan sturen. Dus ook met die t-shirts... Ik stuur steeds van elk t-shirt stuur, stuur drie dezelfde stuur ik op. Want, want het is ook heel duidelijk iets dat mensen aan elkaar doorvertellen. Het, het is, heeft binnen een paar weken hebben iets van 60.000, 70 70.000 mensen hebben die op die pagina bekeken. En, uh, en, en 10.000 mensen hebben het op hun, op hun Facebook gezet. en Dus het gaat heel erg via-via. Dus die mensen kennen elkaar ook en die zetten ook allemaal weer op hun Facebook wat ze hebben, wat ze hebben gekregen. En van ik heb een t-shirt besteld, nou moet je kijken wat ik heb gekregen. Dus dan vind ik dat je niet te vaak hetzelfde kan sturen. Want dan zien mensen van ja, je krijgt gewoon als je. Dat ja, dan je gewoon als je een boek bestelt, krijg je altijd Joe Speedboot of zo. Oh shit, ja. Ja, oh, dat is. dit ja, is degene die nu belt. Ehm. Uh, Oh jeetje ja, uh, nou ik krijg dus nu een sms'je van iemand die een, uh, die een afspraakje heeft ge gekocht bij Niet Mijn Keus. En die, uh, ja nou beeld ze nog een keer. Ik neem er even op hoor. Hoi. Hallo. Ja, dat is een probleem hè. Ja, hij is al ongeveer onderweg hè. Nou nee, het is vijf uur. Om acht uur hadden jullie afgesproken geloof ik hè. Om negen uur. Uh, ja, jeetje. Uh, wat doen we daaraan? Oké, Dit is heel handig. Vanavond zou het het tweede afspraakje zijn. Dus mensen kunnen een, een afspraakje kopen. En dan breng ik, zoals dus als een man en een vrouw elkaar alle twee zich hebben opgegeven, dan kies ik ze een café voor ze en het drankje wat ze gaan drinken. En dan zien ze elkaar daar voor het eerst. En ik had in het begin wat tekort aan, aan vrouwen, want er waren vooral mannen die zich aanmelden. Dus toen had ik onder mijn eigen, in mijn eigen kenniskring gezegd van jongens of meisjes, als jullie een leuk idee vinden, dan meld je aan. Dus zij had zich aangemeld en nu belt ze net van ja, ik heb eigenlijk, ik was het even vergeten dat ik die afspraak had. En inmiddels ben ik iemand tegengekomen die ik, uh, nou, ze heeft een soort van een beginnende relatieachtig iets. Dus nou weet ze niet of ze nou... Maar ja, die andere jongen van wie ik dus alleen maar een e-mailadres heb, verder niks, ik ken hem ook niet, die, die is al bijna onderweg. Want die woonde volgens mij niet in Amsterdam. Wanneer kreeg je dit briljante, want dat is het toch gezien succes, wanneer kreeg je dat idee? Ik ben er ook al heel lang mee bezig in stapjes. Ik heb eerst die website, die naam gekocht van de website, en toen lag het weer een half jaar stil. Toen heb ik een tijdje eraan zitten knutselen. Toen heb ik de stickertjes laten maken. Toen lag het weer een half jaar stil. En eigenlijk pas een paar weken geleden. Het, het, het was al een hele tijd af, maar ik deed er niks mee. En toen zei mijn vriendin: zet het gewoon uh, online. Het, het werkte. En dat was eigenlijk de start. Deze is 70 gram. Ja, en dit zou waarschijnlijk ook allemaal veel efficiënter kunnen met een met, met frankeermachine en weet ik veel. En een goedkoper ook. Maar ik denk de hele tijd, volgende week is het afgelopen. Uh, dus daar ga, ga ik niet meer in investeren. Maar ja, dat denk ik nu al uh, vijf weken. En het neemt. Het wordt eigenlijk alleen maar meer. Valeriaan. Zdijk. Ja, een bril. Het zegt briljant idee hoor. Van uh, Gustava Haan, schuus. Maar okay. die, die, die, die, uh, uh, al deze mensen die we hebben gehoord... Hè, vooral bij drie kwartier... zijn mm. um, alleen maar mannen... Ja. Dat, is, dat, dat, dat is toch een vertekend beeld, hè? Ja. bij het ideecentrum zit er ook heel veel. Nou, helaas is dat ook een beeld bij nee. het ideeëncentrum. Die oh, de, de, de ID managers, die vrouwen zijn, dat is op, op twee handen te tellen. En ik vind het wel jammer, want als voorzitter van het ideecentrum mag ik altijd de prijs uitloven bij het idee van het jaar. En er zijn heel veel ideeën om te zoenen, maar ik moet er afdoen met een hand. Dus zodra er vrouwen zijn ja. die een, een prijs winnen, dan kan er echt gezoend worden. Hoe komt dat, dat, dat nou? Zeg het maar. Er zeg het maar. Ja, ja. Daar, daar, nou goed, als we daarover beginnen. We hebben nog maar een minder dan een minuut. En ik wil ook nog de, de, de, de website noemen: www.ideencentrum.nl. En uh, op jullie site hebben we ook hele mooie uitspraken staan. Allemaal dingen verzameld van, de, van schrijvers en van de denkers. Louis Pasteur. Een, ook van mannen trouwens alleen. Alleen mannen? Ja. Jeet, hoe moeten we zo duizeling uitgaan. Dat ja. is het verschrikkelijk. Ongelukkig de mensen die alleen maar heldere ideeën hebben, heeft Louis Pasteur gezegd. En euh, ideeën zijn als kinderen, die voor onszelf zijn altijd beter, ook herkenbaar, hè? En je hebt er ook nog ideeënkillers. killers, ja. heb je er ook nog, ja, Er zijn een paar van, van een vrouw, ja? die zegt dan, wat brengt dat op in vredesnaam? Van, de vrouw? Oh. van een vrouw, ideeën van de vrouw, maak nu toch niet erger? Oh. Oké, okay, maar nu serieus, <hijks> weer een vrouw. Ja, laatste dan. Ja, de laatste, nou, zet dat eerst maar eens op papier. Juist, nou, bedankt. Is het alweer zo laat, uh, luisteraars thuis stuurt u mij alstublieft wat briljante gedachten en geniale invalletjes. Instituut, Apenstaatje vpro.nl, posbus 6, 1200, aa, de Hildersum. Misschien dat mijn briljante idee dan wat makkelijker losweekt... uit die grijze brei hierboven. Oh ja, er gaan geruchten dat in onze komende uitzending van Studio Itzada... Joris Driepinter langskomt. Hij is net weer vrij, uit voorlopige hechtenis...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 meer toekomst. Was Droger TV de computer? Wat doe jij uit op 10 oktober? Kijk op uit.nl. Wat kostte een jonge man, een oude vrouw of een kind En wat gebeurde er als een slaaf zich verzette of ontsnapte? Kijk vanavond naar De Slavernij. Presentatie Daphne Bunskoek en Roué Verveer. Kort over acht bij de NTR op Nederland 2. NTR.